Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Eén op de drie leraren wordt gepest, blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs... onder ruim 4200 leraren in het basis- en middelbaar onderwijs. Het zijn niet alleen de leerlingen die pesten, ook collega-docenten en de directie doen het. Docenten worden uitgesloten, er wordt geroddeld of er wordt getwijfeld aan hun professionele integriteit. De Onderwijsbond wil betere bescherming van leerlingen en leraren tegen pesten. In het Zuid-Hollandse Ter Aar is begonnen met het ruimen van 43.000 kippen. Op het pluimveebedrijf is gisteren vogelgriep vastgesteld. Of het om de zeer besmettelijke H5N8-variant gaat, wordt nog onderzocht. Het bedrijf is afgezet en er is een landelijk vervoersverbod ingesteld. Net als vorige week, na de uitbraak in Hekendorp. Voor de zevende maand op rij zijn koopwoningen iets duurder geworden. Blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster... De gemiddelde prijs is nu ongeveer even hoog als in 2003. Ten opzichte van de piek van de woningmarkt in 2008 ligt de prijs van een huis nog altijd 19% lager. Immigranten die al meer dan vijf jaar in de Verenigde Staten zijn kunnen voorlopig blijven. Ze kunnen een aanvraag indienen om van de deportatielijst te worden geschrapt en om te mogen werken, heeft president Obama gezegd. De Republikeinen zijn er fel op tegen, maar omdat Obama het per decreet gaat regelen... heeft hij geen toestemming nodig van het congres. In het diepste geheim heeft de Nederlandse bank een deel van de Nederlandse goudvoorraad teruggehaald uit Amerika. Het goud is 4 miljard euro waard. De Nederlandse bank hoopt dat burgers meer vertrouwen krijgen... doordat er genoeg goud in huis is om ons door een volgende crisis te loodsen. In Amsterdam lag nog maar 11 van de Nederlandse goudvoorraad. Het weer, plaatselijk mist, daarna geregeld zon, vanmiddag kans op lichte regen... en het wordt 6 tot 9 graden. In het weekend een stuk zachter, 10 tot 15 graden. Dit was het NOS. Het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jodz Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat 3 kilometer tussen Knopendiemen en Muiden. En op de rijbaan richting Amsterdam ook 3 kilometer tussen Stroe en Knopend Hoevenlaken. A9 Altmaar richting Almselveen. Tussen Heemskerk en Knopend De 5 kilometer na een ongeluk iets verderop. Maar wel zijn daar alle rijstokken weer vrij. Op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum. 5 kilometer. Op de andere rijbaan staat 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. En op de A22.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 Oh, no. van de cd Science of Life cd uit 2013 The Wind Speaks ja de wind kust de bladeren nou, en, uh, dat zijn heftige kussen in de herfst natuurlijk uh, ja we zijn weer bij het herfstthema terug uh, Le Vuille Mort is ook zo'n uh, nummer wat door nou, duizenden ge, uh, op de plaat is gezet onder andere door Michel Legrand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 In my heart, when out on weather turns a green, lifts the flame, my flame burns the same. is lift, the last fallen leaves, the promise of someday, the sweet memories, when every golden leaf caresses your face, you feel the soft three lines. say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 alleen herfst in New York, maar natuurlijk ook herfst in Rome. Dorothy Esby.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 Morgenavond is er geen CFM Cinema, want er is een rechtstreekse uitzending. In verband met de begroting van de gemeente. Dus geen G CFM Cinema morgenavond, maar een live uitzending. En dan ben ik er weer de volgende keer. Ik hoop dat je de genoten heeft van CFM Jazz met Alcobeuving.